Pure. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook Den Haag komt met strengere regels voor huisbazen. Zij moeten verplicht een verhuurvergunning hebben en moeten zich aan extra regels gaan houden. Een mini appartementje voor de hoofdprijs of niet aan onderhoud doen kan dan niet meer. Huurcontracten kunnen worden opgezegd en er komen boetes die kunnen oplopen tot tienduizenden euro's. Den Haag kan ook gaan ingrijpen als pandjesbazen hun huurders intimideren. Er zat een flink prijskaartje aan de begrafenis van Queen Elizabeth, de Britse koningin, zat 70 jaar op de troon en overleed vorig jaar. Honderdduizenden mensen namen toen afscheid in Londen. Langs de route van de kist stond het rijen dik met mensen. Voor deze vrouw was het een emotionele dag. Ja, de koningin betekent zo veel voor al van ons. Dat is een geweldige vrouw, zo speciaal. Ja, ik voel me behoorlijk emotioneel. Heel blij om hier te zijn, echt. Je weet dat de koningin hier is geweest voor al mijn leven. Ik werd in 1962, dus een leven lang dienst heeft ze gegeven service and no mistakes magnificent really Ja nu is bekend geworden dat de staatsbegrafenis bij elkaar ruim 186 miljoen euro heeft gekost bijna de helft van dat bedrag ging naar veiligheidsmaatregelen er waren duizenden agenten aan het werk Klamme handjes bij AZ de club uit Alkmaar kan zich voor het eerst in dik 40 jaar plaatsen voor een Europese finale in de halve finale van de Conference League moet AZ een 2-1 achterstand tegen West Ham United weg zien te poetsen en dat zou heel bijzonder zijn als dat lukt, vertelt mijn collega Tom. Ze hebben één keer eerder op de drempel van de halve finale staan. En zijn er een minuut verwijderd geweest van de, van de UEFA Cup finale. Ooit gingen ze in de aller, aller, allerlaatste minuten en onder. Dat is inmiddels wel 18 jaar geleden hoor. Maar het is, zou een hele bijzondere prestatie zijn. AZ trapt straks om 9 uur af tegen West Ham United. Vanmiddag was het trouwens even onrustig bij het station in Alkmaar. Rellende hooligans gooiden daar met stoelen. Het weer, aardig wat zon en een gaatje of 15. En morgen is het opnieuw droog, zonnig.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 Deze zandvoortrijd door begon met Genesis. Daar hadden de fans toch nog wel het een en ander moeite mee. Maar uiteindelijk werd hij toch wel op de waarde geschat. En dit was dat het titelnummer. Na zes jaar is het weer zover. Zij komt morgen met een nieuwe single. Ik heb het over Night' En dit dateert uit 2015 van het eerste album Mozaïek The Whale. Een beetje een bepaalde jeugdherinnering aan dit uh, nummer. Bijna 40 jaar oud, inmiddels alweer. Dit uh, van het album Synchronicity. Wrapped Around Your Finger. Het uh, was het uh, tweede nummer van dat album. Uh, volgens mij was Every Breath You Take het eerste singeltje. En deze was de tweede, want het heeft niet echt een hele grote uh, hit uh, geweest. In 1983 spakte dit uh, nummer een beetje regelmatig door mijn hoofd... toen ik samen met mijn zusjes en mijn vader over een dijk richting Olst reed. Ja, het was een warme dag, kan ik me herinneren. De voorhoorde in the Whale van Sue the Night. En dat heeft ook een reden, want morgen komt haar single Oceans uit. Na zes jaar weer een nieuwe single, dus van Sue the Night. Geld niet meer voor deze dame, maar uh, hij deed het altijd wel heel erg leuk in... Uh, de zandvoetse discotheek de Chin Chin genaamd. Een echte vloerfiller dus. Dinosaur. I don't want it. Don't want it. met Enemy. Daarvoor hoorde je Dinero's in een hele lange uitvoering van Love Hangover. Even rustig. focus moet ik dus even wat volkletsen. Als je dus wat hoort op de achtergrond. De band is gearriveerd. De Dublin. Die gaan we straks bij Alternative FM tegenkomen. Want zij gaan vanavond het live optreden doen. Um, gezien de rider wordt het wel heel spannend. Maar ik denk dat het al met al uh, enigszins wel gaat meevallen. Um, we hebben er nog één die we nog laten horen. Tot aan de halflijner van het nieuws van half zeven. Ik heb altijd zoiets van uh, joh, dat kun je maar beter skippen en overslaan. En dat is van Sir Paul McCartney. En een iets wat beke minder bekende nummer, want het is een van zijn vrij recente nummers. Met een jaar of drie terug. Come on to me. I saw you flash a smile. That seemed to me to say. You wanted so much more than casual comedy. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna zijn tot nu toe zeker 13 doden gevallen door het noodweer van de afgelopen dagen. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Het gaat waarschijnlijk nog weken duren voordat boerenorganisaties en het kabinet het eens zijn over de toekomst van de landbouw. Tot diep in de nacht is er overlegd tussen de organisaties en minister Adema van Landbouw. Er zijn vier punten waarop de partijen het nog niet eens kunnen worden. De voetbalvrouwen van FC Twente hebben met overmacht voor de derde keer de KNVB-beker veroverd. In de finale in Den Haag werd de PSV met 4-0 verslagen. Het weer vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Morgen begint fris, maar in de middag kan het 20 graden worden. In het noorden wordt het niet warmer dan zo'n 15 graden. I made this post on my socials about an idea of making music out of voicemails. And something absolutely incredible happened. So many people called. My voicemail was full literally every day, and I was going through these messages that ranged from complaints about how much more expensive the groceries have gotten to someone declaring love. And I feel so incredibly lucky that I get to hear this, that I get to use this in my music. And if there's anything you want to say, if there's anything that's on your mind and you want to say it out loud, call me. Een beetje uh, een vrolijke intermezzo van uh, Mike Delete Later met Perlude. Daarvoor hoorde je attenties zien met Feel the Love. En daarvoor had ik uh, nog iets gedraaid... waarvan ik even het uh, bestaan al niet meer weet. Maar goed, uh, we gaan uh, zo dadelijk op uh, naar Alteurend in Um, zoals uh, gezegd, de band is er. En ze zijn al druk bezig om de boel op uh, te bouwen. Want kennelijk hebben we nog wel even wat uh, tijd uh, nodig... om uh, de boel een beetje in kannen en kruiken te krijgen. Um, dat straks tussen 7 en 10. En Doubeland zal vanaf 8 uur uh, te horen zijn. En tot aan het uh, nieuws gaan wij deze fijne gaan laten horen. Hoort het goed, we hebben nog een kwartier. Het is de bootleg versie van... Summer. En de bootleg versie die werd verder ondersteund door meneer Patrick Cowley. En een of andere toetsenvirtuo's en synthesizer Virtuoos die, die naam maakte in de dance scene van San Francisco. En hij waagde op een gegeven moment uh, zijn handen aan, aan uh, I Feel Love. Dus ik uh, spreek je zo om even na 7 uur. Okay.